De Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten, George Mitchell, stapt op. President Obama heeft waarnemend gezant David Hale benoemd tot de opvolger. De 77-jarige Mitchell had al gezegd dat hij na twee jaar zou stoppen als gezant. Zijn benoeming in 2009 was een van de eerste van Obama. Mitchell moest het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven inblazen, maar slaagde daar nauwelijks in. De belangrijkste Palestijnse bewegingen, Hamas en Fatah, stonden jarenlang lijnrecht tegenover elkaar. Pas kort geleden sloegen ze de handen ineen. Israël weigert elk contact met de radicale Hamas. Obama houdt vermoedelijk donderdag een toespraak waarin hij zijn nieuwe visie voor het Midden-Oosten uiteenzet. Een vliegtuig op zonne-energie dat vanochtend opsteeg in Zwitserland... is veilig geland in Brussel. De Solar Impulse vertrok in Neuchâtel voor zijn eerste internationale vlucht. Het vliegtuig legde in 13 uur 600 kilometer af. Op het vliegtuig zijn 12.000 zonnecellen bevestigd. De spanwijte van de vleugels is net zo groot als die van een Boeing 777. Twee jaar geleden maakte de Solar Impulse zijn eerste vlucht in Zwitserland...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 Goedenavond, hiel Pieter Wening rijdt nog altijd in het roze. Ook de zevende etappe in de Giro met de finish bergop bracht daar geen verandering in. Maar dit weekend begint het echte klimwerk met onder meer de gevreesde klim op de Etna. Etna would be difficult, Etna uh, is for, I voor mij, maar ik probeer het en we zien of ik can survive. Ja, zometeen een gesprek met Wening, dan doen we het gewoon in het Nederlands via de telefoon. Bij Twente en Ajax neemt de spanning ook toe op weg naar de beslissing in de Eredivisie. Twente heeft bij Ajax een één puntje genoeg. Ik stel je voor dat het, uh, dat het na 70 minuten 1-1 staat, dan zullen hun moeten komen natuurlijk. Dat wij dan meer op de counter kunnen spelen, maar ja, zijn wij zo'n ploeg? Ik denk het niet, ik denk gewoon moeten gaan voor de overwinning en... Uh... Dat gaan we ook doen. Theo Jansen. En ook bij Ajax is er veel vertrouwen in een goede afloop. Bijvoorbeeld bij trainer Frank de Boer. Hij verwacht tegen half vijf met de schaal in zijn handen te staan. En Ik denk als wij uh, ons eigen spelletje proberen en ook durven te spelen. Ik denk dat we een hele grote kans maken om te winnen. Straks kijken we met veel betrokkenen. En natuurlijk verslaggever Ronald van der Geer vooruit naar deze bijzondere ontknoping. Tot 11 uur in Langste Lijn. Maar eerst natuurlijk, Pieter Wening rijdt ook morgen gewoon weer in het roze daar in Italië. De eerste etappe met aankomst bergop heeft hij goed doorstaan. Joris van den Berg. Het was de eerste van in totaal acht aankomsten bergop in deze, het is eerder gezegd, loodzware Giro. En het was zeker niet de zwaarste aankomst bergop. Montevergine, die Mercogliano zo heet, de slotklim... 20 kilometer lang, niet al te stijl... en daarvan was eigenlijk alleen de laatste 10, 12 kilometer echt de moeite waard. Een loper, zoals dat heet. Een klim waar je met grote snelheid en versnelling kunt sprinten, min of meer. Het peloton ging gegroepeerd beginnen aan de slotklim. Hoewel Johnny Hoogeland deed nog een poging op zijn verjaardag om in de picture te komen. En dat lukte, hij dichte eerder in de etappe in zijn eentje het gat van ruim 2,5 minuut... naar een kopgroep met daarin onder meer de Italiaanse kampioen Giovanni Visconti. Maar dat leverde allemaal dus niks op. Het peloton begon en blok aan de klim. Daaruit reed op een gegeven moment op 8 kilometer van de finish de Belg Bart de Klerk weg. Neoprof, het leek een kansloze onderneming. Maar hij hield aardig stand. En hij pakte een seconde of 30. En dat bleef zo. En toen ging Lampre rijden. Maar dat deed Lampre eigenlijk te laat. Scarponi kwam nog naar voren met Kreutziger en Garcelli. En de Klerk stond bijna stil. Maar hij hield stand. En in de laatste meters zaten ze achter hem. Maar hij redde het net. Eindelijk weer een. Mooie dag voor de Belgen in de Giro. Want Bart de Klerk, 24 jaar, wint de etappe voor Scarponi, Kroetschiger en Garzelli. En ook in de groep zaten Steven Kruiswijk en roze truidager Pieter Wening. Hij kwam als 19e over de streep en behoudt zijn roze leiders Ja, Pieter Wening rijdt dus nog altijd in het roze en is nu aan de telefoon. Pieter, goedenavond. Goedenavond. Hoe ging het met jou vandaag? Uh, ja, het was vandaag uh, een kort etappetje en uh, ja... Dus uh, dat, dat betekent vaak dat er uh, vanuit vertrek snel uh, een fart wordt gekoerst, zeg maar. En, uh, maar op zich, uh, voor de rest deze etappe niet al te veel problemen gehad. Uh, ja, alleen de laatste klim uh, ja, viel op zich ook mee. Uh, alleen de laatste twee kilometer werd er echt vol gekoerst. Dus uh, nou ja, ik, kon me, ik kon me goed handhaven. Dus ja. dat was op zich geen probleem. Roze trui niet in het gevaar geweest, moeten we dan vragen. Uh, nee, dus op zich niet. Uh, ja, het is, ja, dus, uh, er staan een aantal renders heel kort. Zeg maar. Dus uh, mocht er ooit eens een, uh, een gat ergens in de groep vallen, dan, uh, ja, dan kan je hem altijd nog kwijt zijn. Of, uh, of als iemand van die mannen top 3 sprint ook. Ja. Uh, ja. dus, uh, ja, als alles zo kort op elkaar staat, dan is het, uh, is het uh, gevaar natuurlijk altijd aanwezig dat je hem kwijtraakt. Maar, uh, maar op zich uh, gewoon. Uh, ik, ik hoef er niet te lossen op dat, nee. uh, dat soort dingen. Nee, nee, nee zo, zo is hij niet in gevaar geweest. Nee. En hoe is, hoe is het met de ploeg? Want daar ben, je, ben je de komende dagen natuurlijk ook afhankelijk van. Uh, kunnen ze je steunen? Ja, zeker. Uh, de mannen die zijn allemaal uh, gewoon goed in orde. En, uh, ja. Ja, het, het is ook zo van... Uh, mocht er, uh, er uh, bergop of zo nooit aan de bank komen... dan, uh, dan gaan echt uh, de ploegen van de, van de andere klasse mensenrenners... die denken dat ze deze ronde kunnen winnen... echt wel bijspringen. Ja. Dus... Uh, dat is, uh, het is echt niet zo dat ze het heft in onze handel laten helemaal. Dus, uh, maar, uh, maar, maar wij kunnen het uh, op dit moment prima zelf redden. Dus dat, uh, dat is niks te, niks te klaar. Dat is mooi. Zeg, en, en de komende twee dagen? Uh, morgen hebben wij ingeschat. Wordt het waarschijnlijk sprinten. En, en, en zul je de trein wel kunnen behouden? Ben je mee eens? Ja, ja dat is, uh, morgen is zeker, uh, zeker uh, de kans aanwezig dat ik hem morgen ook nog behouden. Ja, maar ja, dan maar... Uh, zitten we al op dat now. Dus, ja, uh, dat is zondag, kijk, hè? Ja, ja dus... Uh, dan gaan we gewoon even zien hoe dat, uh, hoe dat, hoe dat verloopt. En, ja, als ik mijn benen gewoon goed uh, hou, dan, dan is dat uh, is er, is er zeker nog geen man over boord. Dan kan, ik denk, denk dat ik er nog wel ve uh, redelijk ver kan komen. Zeg maar. Ja, de vulkaan op, uh, die actief is, hebben wij gehoord. Hè? Hebben, jullie, hoe, hebben jullie het daarover gehad? Ja, nou ja, het is natuurlijk ook omdat het Giro daarna komt dat er een, een mooi verhaal van gemaakt oh. wordt. Maar. Uh, ja, hij is wel actief, maar hij is hele jaar door actief volgens mij, wat ik, wat ik weet. Maar uh, ja, we gaan het gewoon zien. Uh, normaal gaat die koers gewoon door, wat ze, wat ze vandaag ja. zeiden. Dus, uh, dus daar gaan we dan ook maar vanuit. En dan ga je maanden gewoon in de roze draai verder? Of, uh... Nou ja, dan gaan we dan gaan we zien uh, zondagavond. Hè. Dat zou, zou op zich niet slecht uit. Nee, zeg Pieter, uh, nog, nog een, een ander dingetje. Uh, ja, het, het gebeurt toch altijd weer in de randen van de sport. Vanochtend er een lijst van de UCI met erop de namen van renners die extra in de gaten worden gehouden. Wordt daar dan nog over gesproken op zo'n dag als vandaag? Is er nog tijd op zo'n korte etappe? Ja, ik, ik, ik heb die lijst uh, heb ik niet gezien. Dus uh, we hebben het onder de koers uh, echt niet over gesproken. <laughs> dus uh, ja, nee. Uh, er, er, er verschijnt zo vaak iets in de krant, dus, uh, maar ja. Gewoon verder fietsen. Dus, uh, ik, ik, wij, wij hebben het er verder niet, uh, niet over gehad. Uh, ik weet er verder ook niks van wow. af, dus dat is het me af, hè? Dat is mee af, hè? Dan, dan rest er nog maar één ding, Pieter. En dat is heel hard die berg zondag omhoog rijden. Ja, we gaan ons best doen zondag, dus uh, we gaan het afwachten. Hé, hey, succes ermee. Ja, Oké, okay, dankjewel.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 Zij deed van jou, zij deed van mij, zij deed van ons allebei. Je mag niet breden van moeder, van mijn moeder, dus van mij. Zij deed van jou, zij deed van en de Murk en de kapitein deel 2. Sport kort. De Chinese tafeltennisters Li Chaocha en Ding Ning... hebben de finale van de wereldkampioenschap in Rotterdam bereikt. Beide versloegen landgenoten in de halve finale. De namen bespaar ik u. China pakte al de wereldtitel in het gemengd dubbel. Ook deze finale was geheel Chinees. Bij wereldbeekwedstrijden in Moskou heeft de Nederlandse turnploeg... vier finaleplaatsen behaald. Epke Zonderland deed dat op Brug en Rek. Joeri Vergelder uiteraard op de ringen en Jeffrey Wammers op de vloer. De Zweedse ijshockeyploeg heeft de finale van het WK bereikt. In Bratislava werd titelverdediger Tsjechië met 5-2 verslagen. In de finale spelen de Zweden tegen de winnaar van het duel... tussen Rusland en Finland. Tennessee Rafael Nadal heeft de halve finale van het graveltoernooi... in Rome bereikt. De Spanjaard versloeg de Kroaat Marin Cilic in twee sets... En door dit resultaat blijft hij de nummer 1 van de wereld. Ook Andy Murray en Andy Murray en Richard Casquet zitten bij de laatste vier. Arantia Rus, en dan komen we weer in Nederlands vaarwater... heeft de halve finales van het ITF-toernooi in Frankrijk bereikt. Rus staat voor de tweede keer trouwens dit jaar... in de halve finales van een ITF-toernooi... want in februari verloor ze de finale in Stockholm. Dammer Roel Boomstra is een compositie bij het WK Dammer kwijt. In de zesde ronde kwam hij niet verder dan remise... tegen de Litouwer Domtjev. De Rus Georgiev nam in Emmeloord alleen de leiding... door te winnen van de Oezbeek Artikov. En Nederland en België gaan gezamenlijk... de Europese kampioenschappen zwemmen in 2012, dat is volgend jaar, organiseren. Het uh, schoonspringen zal worden afgewerkt in Eindhoven... en het lange baanswemmen en het in Antwerpen. Korfballen Tim Bakker is voor een jaar geschorst. De international en speler van Koogsaan-Dijk... zou een dopingcontrole hebben geweigerd, zo uh, beweert de bond. Uh, dus we hebben Tim maar gebeld. Tim, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, eerst maar eens over die weigering. Heb je echt geweigerd? Nee, ik heb uh, ik heb niet geweigerd. En dat is ook een beetje het, uh, het probleem wordt gezegd van wel, maar ik, uh, ik heb niet geweigerd. Nee, nou vertel eens. Eerst maar eens dopingcontrole in het korfbal. Ik wist niet dat bestond. Maar dat heeft met name te maken, heb ik begrepen, met jouw status als international. Ja, inderdaad. Ik ben een, uh, uh, een A-International en uh, ik volg al vijf jaar het uh, dopingprogramma. En uh, uh, dat gaat eigenlijk altijd heel goed. Ja. En sinds januari hebben we een, uh, een nieuw programma, zeg maar. Ja, maar het, het komt er nog steeds op neer. Jij moet je, zoals het zo met een mooie uh, Engelse term heet, your whereabouts, aangeven. Uh, hè? Laten, je moet laten weten waar je bent. Ja, dan moest ik dus uh, uh, sinds januari moet ik dat doen inderdaad. Ja. En daarvoor moest dat niet. En dan konden ze gewoon langskomen wanneer ze wouden. Ja. Dus nu de vraag, waar ging het fout? Nou, het ging fout dus bij de, uh, nou, sinds 1 januari moest ik dus weerbouds inleveren. En dan moest ik ook één uur aangeven waar ik, uh, waar ik bereikbaar was. En dus ook de dopingcontrole zou plaatsvinden. Toen werd ik uh, 9 januari werd ik gecontroleerd en dat was op een zondag om 12 en uh, daar stond de dopingcontroleur aan, uh, aan de deur ja. en op dat moment moest ik, uh, moest ik gelijk weg. ja en uh, uh, nou, ik vertelde hem dat ik een nieuw systeem had, dat ik dus dan een uur had. En dat ik elke ochtend van 6 tot zeven beschikbaar was. Want dat is mijn uur, dat heb ik opgegeven. Ja. Uh, en hij zei dat hij dat niet wist, maar hij zegt dat kan ook fout bij ons zijn. Nou, ik vertelde hem dus nou, ja, dat we dat wel hadden. Nou, ja, toen uh, moest ik een formulier invullen waarom dan, uh, het niet, doorgaan, ja. de, die niet doorging. En daar moest hij ook uh, aan vinken van uh, wat er was. En daar vink, vinkt hij niet in weigering. Hij vinkt in uh, anders namelijk het verhaal wat ik, uh, ja. wat ik u net vertel. Ja. Nou, ik heb mijn hand, handtekening eronder gezet. Ik heb erbij gezegd dat ik elke dag van 6 tot 7 beschikbaar ben. En uh, nou, dat ik dus een systeem heb. Ja. En vervolgens uh, is de beste man weggegaan. En kreeg ik eind januari een, een bericht van de dopingautoriteit. Dat ik geweigerd zou hebben, wat ik dus niet gedaan heb. Want ik heb mijn handtekening ook niet gezegd onder een weigering. Het is gewoon een, een, een misstand. Ja. En uh, ja, dat is voor mij het, het hele euvel. En, ja. en ik heb nu een, een jaar schorsing. Maar, maar dat, dat was eind januari, we leven nu uh, half mei. Wat is, in, wat is in die tussentijd gebeurd dan? Ja, dan krijg je dus een, een tuchtzaak. En dan, uh, dan moet dat uh, voorkomen bij de tuchtcommissie van het KKV. Ja. Dus dan moet je naar een verweerschrift schrijven. Ik heb een advocaat in de arm genomen. En dan wordt die hele zaak dus uh, naar behandeld. En uh, de uiteindelijke uitkomst was uh, dan deze week. Ja, schorsing. Terwijl... Maar je wordt niet beschuldigd van, van dopinggebruik of wat dan ook. Daar heeft het verder niks mee te maken? Nee, dat heeft helemaal niks met dopinggebruik uh, te maken. Het, het, het heeft puur, het, het heeft puur uh, te maken met dat, dat ik in, in hun ogen geweigerd ah. heb... En weigering uh, wordt heel zwaar bestraft. één tot twee jaar. Ja. En dat is uh, natuurlijk nou, belachelijk. Want ik gebruik ook helemaal geen doping korbokko, er komt geen doping voor. Ik, het, uh, ja, ik zou dat ook nooit doen. Ik weet geen wat ik dan moet krijgen of hoe ik dat moet doen. Nee. En uh, nou, dat, is, dat is natuurlijk eigenlijk ook een, uh, een belachelijke situatie. Ja. ja, goed, maar ja, uh, je zit er wel mee, want je bent wel geschorst voor een jaar. Wat nu? Ja, ik ga nu in beroep, want uh, ik ben het hier natuurlijk totaal niet mee eens. En, uh, en uh, ik heb niet geweigerd en ik wil dat ook uh, ah. naar na maken. Dus we gaan in beroep en ik, uh, ik, ja, ik, ik hoop en ik verwacht gewoon dat ik uiteindelijk uh, vrijgestoken word. Want dit is gewoon een uh, ja, vergissing. Ja, want een sporter die weigert, wordt al snel van gedacht. Uh, ook al zeg je honderd keer van er is geen doping in het korfbal, er zal wel een reden voor zijn. Ja, dat, dat, dat, dat klopt. En ik, ik, dat vind ik ook. Uh, ja, ik, vind, ik ben echt een. Uh, ik korp wel mijn hele leven. Ik vind het heel mooi. En ik wil helemaal niet in, in, in verband gebracht worden met dopingovertredingen. Ik ben uh, ik ben een ja, pure sporter en ik gebruik echt geen, uh, geen, geen doping. Dus ik wil dat ook gewoon uh, ja. eisen. En ik, uh, nou, ik, ik ga door tot ik, uh, tot ik daar gelijk in krijg ja. natuurlijk. Had nou gewoon dan om 12 uur 9 januari dat plasje even snel gedaan? Ja, dat, dat, dat, dat klopt. Dat is, dat is wel iets wat achteraf dat je dat denkt, maar op dat moment. Uh, stond ik in mijn recht, uh, dacht ik. En ik heb ook met die man nooit gepraat over weigeringen. Nee. Hij heeft er ook nooit over gehad. Het is ook niet aangevinkt. Dus ik dacht gewoon dat ik in mijn recht stond. Kijk, de voorlichting, daar kan je het ook over hebben. Dat is ja. ook door de terugkommissie gezegd dat het, uh, dat het niet helemaal optimaal was. Van de kant van de KKV en het IKF. Maar uh, uh, daar gaat het mij in, in, niet het meeste om. Ik heb gewoon niet geweigerd. En dat is gewoon de, de belangrijkste reden. Ja. Ben je de enige die uh, dit probleem heeft? Nou, toen ik, uh, ik was natuurlijk 9 januari, werd ik gecontroleerd en uh, 1 januari is het ingegaan. Ja. En daarna is ook uh, door het uh, door het KKV gelijk een voorlichtingsavond georganiseerd, noem maar op. Dus ja. uh, toen, uh, toen was die weer natuurlijk wel duidelijk. Maar ik heb ook uh, andere verklaringen van andere spelers, dat die ook niet wisten hoe de hoe de stil zat, zeg maar. Okay. Dus dat is gewoon heel veel, uh, ja, heel veel, uh, ja, uh, onzekerheid geweest en ja. mensen die gewoon niet wisten hoe nee. het zat. Nou, heel vervelend. Uh, wordt vervolgd. Dan wordt er nog iets vervolgd. Want uh, iets anders is ook vervelend. Je hebt een achilles En als ik het ja. goed begrepen heb, ben je vandaag naar het ziekenhuis geweest. Wil willen we toch even weten hoe dat is afgelopen? Ja, ik ben gisteren voor, naar het ziekenhuis geweest. Ik ben voor de tweede keer geopereerd. Ik heb een uh, hij was afgescheurd. En uh, nou ja, in, uh, in mijn revalidatie was hij eigenlijk niet goed vastgehecht. Dus hij was losgegaan. Dat was gaan irriteren. En toen had ik een hele ontsteking in mijn enkel. En dat is eigenlijk allemaal verwijderd. En weer, ben weer vastgemaakt. Dus als het goed is, ik zit nu in het gips. Ja. Moet dat uh, uh, weer helemaal goed komen. Ja, dus het kost geen jaar, hè? Nee, het kost geen jaar. Het staat een <lacht> half jaar voor. Dus okay. ik denk dat dat wel uh, <lacht> genoeg is. Dat lijkt mij ook. Goed, uh, Tim, sterkte met de strijd dan maar. Ja, nou hartstikke bedankt. En dankjewel voor je toelichting.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 bal bezit vindt Sime de Jong. Die staat vlak voor het schafstompgebied. De Zeeuw. De Zeeu kan schieten. De Zeeuw scoort. Emicidio schiet. doelpunt. Emicidio schiet al vanaf een meter op 22. Fout plama, Dat doet hij anders nooit. De Jansen. doelpunt. Goedal bij de penalty stip. recht hem oh. de bal. Mark Janko. De invaller. Ja, zoals de afgelopen zondag. De bekerfinale die Twente in de verlenging wist te winnen. Maar ja, hoe is het uh, zondag zo rond? Kwart over vier, half vijf. Waar wordt er dan feest gevierd? Wordt het Enschede of is het toch Amsterdam? Ronald van der Geer, um, die zag de bekerfinale. Is er zondag niet bij, zit bij een andere wedstrijd. Maar weet wel natuurlijk alles over die twee clubs ook. Ronald, goedenavond. Goedenavond, man. Uh, af, afgaande op afgelopen zondag. Ik, ik heb de wedstrijd gezien, denk ik. Als leek Twente de betere ploeg, titel gaan naar Enschede. Ja, als het zo simpel was, dan hoefde we eigenlijk niet eens meer aan die wedstrijd te in, beginnen. Maar ik ben het wel voor een groot deel met je eens. Ik vond het uh, grote mannen tegen jonge jongens. Eigenlijk heeft, ja. de, heeft Twente voor mij 90 minuten en de verlenging uh, zich altijd de betere getoond. Uh, de meerdere ook in Ajax. Ajax is eigenlijk maar sporadisch voor de goal van Bosker verschenen. En misschien is dat wel het meest duidelijk geworden aan de keepers inzet. Vermeer die in de tweede helft echt in korte tijd een aantal belangrijke reddingen moest verrichten. En Bosker die pas veel later in het duel echt getest werd. Ik vond uiteindelijk Twente. Inderdaad, de betere afgelopen zondag. En als favoriet start de komende zondag. Ja. En geen moment voor mijn gevoel in paniek naar die 2-0. Nee, nou, dat toont misschien ook wel de volwassenheid. Als uh, De ploeg straalde uit van, van: wij komen wel terug in die wedstrijd. Dat gebeurt natuurlijk wel op een, op een mentaal prima moment. Hè. Zo, uh, zo kort voor rust, dat is ook door beide ja. ploegen wel aangehaald. Maar inderdaad, er, er is nooit paniek geweest. Wel even zoiets van: hè, dit. Dit had ons niet mogen overkomen. Maar dat bedoel ik misschien ook wel met dat, ja. uh, met dat volwassen voetbal. Ja, het, het gaat er de hele week over. Uh, en, en, en dat is mooi. En, en, en heb je dan voordeel als je gewonnen hebt? Of ben je dan een beetje het nadeel omdat de ploeg revanche wil nemen? Nou, uh, Theo Jansen, die, uh, die laatste lichter is overschijnen. Want doordat die Twente die 2-0 achterstand in de beker wist om te buigen in een overwinning... Uh, zijn zij psychologisch in het voordeel, denkt hij. Dit heeft ons vertrouwen gegeven dat wij een 2-0 achterstand konden ombuigen... Uh, naar een overwinning. Dus... Uh... Het heeft ons vertrouwen gegeven en wat dat met hun heeft gedaan, weet ik niet. Het kan twee kanten op, maar uh, ik denk dat dit weer een nieuwe wedstrijd is. spelen thuis, het publiek zal erachter staan. Dus uh, ze zullen weer op nul beginnen en wij ook. Dus uh, wat ik al zeg, het kan alle kanten op. Maar wat je goed gedaan moet hebben, is denk ik dat je het, uh, zeker die tweede helft, voetballend uh, zet je Ajax gewoon zwaar onder druk. Hè? Ja. Ik bedoel, en dat is iets, dat zit in de ploeg en dat kun je zondag ook weer laten zien. Nee, klopt. We hebben besloten na de, de 2-0 achterstand... Uh, in het veld uh, heb ik een Wout besloten om 1 op 1 te gaan spelen. Dat hebben we aangegeven. Uh, dat hebben we in de rust weer aangegeven. Ook aan de trainer. En, uh, de trainer was het daarmee eens. En dat, dat hebben we doorgetrokken. En ik denk dat we toen de betere partij waren. Uh, terugkomen te 2 -2. de 2-2. Die kans hebben op de 3-2. Die dan niet valt. Maar uh, toen waren denk ik de betere team de tweede helft. De verlenging uh, zag je duidelijk dat, uh, dat de ene helft van de ploeg uh, terugzakte. En de andere helft wou doorgaan. En daardoor werd het veld veel te groot. En, uh,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 Ja, over zelfvertrouwen gesproken, uh, Ronald. En, ja. en mannen ten opzichte van, jongens, uh, dit is natuurlijk zeker een man. En het punt wat aangehaald wordt, en wat die, uh, uh, uh, Martin Vriesma ook zegt, uh, de verslaggever... dat puntje voorsprong wat je meeneemt, ja. dat kan gevaarlijk zijn. Het kan, hè, ondanks het feit dat, dat, dat, dat Jansen zegt van, nee, daar gaan we niet voor... dat het toch in de ploeg sluit. We staan al eigenlijk met 1-0 voor. We moeten alleen ja, een puntje bouwen. Hè? En, ja. en de gedachte van ja, we hebben, we hebben aan een gelijkspel genoeg. Ja, precies, hè, terwijl, ja. terwijl de ander moet, uh, moet winnen. Ja, ik weet niet of het, of het een rol speelt. Ik denk dat uiteindelijk Twente gewoon die wedstrijd wil winnen. En dat als, als, ja, als mooie meevaller in de achterzak heeft. Wat ik eigenlijk nog het meest opvallende vind is dat hij zegt: van, ja, wij, zijn wij een counterploeg? Hè? We, ja. Stel dat, dat wij op die counter kunnen spelen. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat Twente dat niet zo goed ligt. Terwijl we eigenlijk in de afgelopen weken hebben gezien dat als er een ploeg een counterploeg genoemd mag worden... dan is dat eigenlijk meer Ajax. <laughs> ja. Dus dan, dan zou dat eigenlijk meer uh, het spel zijn dat de Amsterdammers misschien wel, wel willen gaan, gaan spelen. Maar, maar vooralsnog denk ik dat hij wel, wel gelijk heeft... Ja. maar dat dat puntje niet uh, tegen ze gaat werken. Ja. Dat zij echt vol voor de overwinning uh, zullen gaan... en dat dat een, een, een, een, ja, een meevalletje ja. is dat ze in de achterzak hebben. Vol zelfvertrouwen geeft hij aan door, uh, door die wedstrijd van, uh, van vorige week. En dan zegt hij ook nog... het is de vraag wat het met hun heeft gedaan. Daar in Amsterdam bedoelt hij natuurlijk. Is daar de nederlaag in de beker hard aangekomen... en is hij uh, misschien wel in de kopjes van de spelers gaan zitten? Het komt twee kanten op, uh, gaf Theo Jans al aan...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 Met, uh, met corner, kwijtrappen, fysiek. Vrije trappen, fysiek. Nou, daar moeten we slimmer mee om uh, weten te gaan. Natuurlijk, uh, ze, ze zijn niet opeens gegroeid groei met spelers. Dus je zal er, uh, ja, je zal er toch op een andere manier uh, tegenstand moeten uh, bieden. Maar kun je daar iets over zeggen? Nee, of kun je dat ondervangen? Nee, ja, je kan het, je kan het of ondervangen. Je zal slimmer mee om, <tus> om te gaan. als Janko zo vrij kan inlopen. En niemand houdt hem even tegen in het begin, ja.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 Uh, hij, hij ziet grote kansen, uh, Ronald. Dan moet hij ook als, als, trainer, van ja, van als trainer van Ajax. Als trainer van Ajax zou ik dit ook uitstralen. Ja. Het is, uh, het is, uh, het is een, een, een hoge mate van zelfbewustzijn. Het wordt in de rest van het land ook wel eens uitgelegd als arrogantie. Waarbij uh, uiteindelijk natuurlijk ook in Amsterdam de afgelopen week is gezegd... van ja, wij waren misschien wel niet zo goed... waardoor Twente wat beter leek. En in, in Enschede draait men dat om. Wij waren ontzettend ja. goed, waardoor Ajax er niet aan het pas kwam. Iedereen praat natuurlijk in zijn eigen straatje. Ik weet wel dat die, uh, dat die goal Janko gemaakt... Hè, en, ja. en op maat gegeven door Jansen... dat dat wel voor wat zorgen heeft uh, gezorgd in het Amsterdamse kamp. En dat er met name de afgelopen dagen... ontzettend veel op dit soort spelhervattingen is getraind. En het leuke is eigenlijk dat... Uh, vanavond was er een programma op tv, Heilig Gras... Ja. Met, uh, met Frank de Boer in de hoofdrol Een programma van, van Henk Spaan. He? Ja. Prachtig, maar, niet, uh, maar daar had hij het ook over, die spelhervattingen. Dus het is eigenlijk wel een Achilleshiel van, uh, van Aja. Hij liet daar ook nog een situatie zien. Ado Den Haag. Timothy de Rijk maakt een doelpunt. Ook uit de spelhervatting. En dat dat de Achilleshiel is van het elftal. Dus ik denk dat hem dat grote zorgen baart. En dat heeft natuurlijk ook wel met ervaring te maken. En ben je een killer? En, en ja, dat soort dingen. En ja, daar heeft het mee te maken. Ja. Afspraken maken. En ja, ik denk dat het daar niet helemaal lekker zit met Ajax. En dat hij dat heel goed beseft dat daar zijn zwakte ligt. Ja, en, en misschien moet je het dan maar met, met goede wil uh, doen. En, en, dat, en dat is wat hij ook zegt natuurlijk. Uh, als je moet, uh, en, en je weet dat je moet, je moet vol gaan. Er komen er misschien wel eens extra krachten boven. En dit is een wedstrijd waarin dat zou kunnen gebeuren, natuurlijk. Ja, maar ik denk dat zo'n wedstrijd afgelopen zondag ook was. Want je wil een prijs winnen. Als je als voetballer het veld in gaat, dan wil je een prijs winnen. En we hebben toch afgelopen zondag geconstateerd al heel snel in de wedstrijd. Dit is een wedstrijd waar twee ploegen er vol voor gaan. En dan kan je wel zeggen: ja, dat kampioenschap is belangrijker. En het is nu de allerlaatste ja. kans. Dus ze zullen nog even wat meer gas geven. Maar meer gas geven, er zit op een gegeven moment gewoon. Hè, dan zit je op de bodem van je auto. Ja. Meer gas kun je niet geven. En, en ja. Hij probeert het, en dat doet hij slim, uit te leggen in zijn voordeel en, en vanuit zijn eigen kracht. Maar ik, ik denk uiteindelijk dat, dat, wat ik net ook al zei, ja. dat Twente de betere ploeg is op dit moment. En ja. weet je, nog één ding over dat publiek, want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het is een, een volle arena, hè? dat is een stuk, een stuk voller dan bij ADO Den Haag. Maar Twente heeft ook te maken gehad met een, met een tegenstand van publiek in die wedstrijd tegen ADO Den Haag. We hebben het toen nog propaganda voor het voetbal genoemd. Hè? Een ja. tempel die kolkte, en ook daar haalt Twente gewoon uiteindelijk met moeite een 3-2-overwinning... omdat het zich een karakterploeg, een vechtploeg toont. En ik denk dat ook daarin Twente de betere is. Ja. Waarbij aangetekend natuurlijk dat Ajax misschien ook eh, niet kan beschik beschikken... over belangrijke spelers, eh, uh -huh. ja, wat al, al een tijd moeilijk ligt natuurlijk. Elham Doui het eh, nu in ieder geval niet mee, want geblesseerd... is dat wel iemand die het verschil had kunnen maken? Nou... Hij was, en met hem bedoel ik Frank de Boer, natuurlijk niet zo heel erg tevreden nee. over, de, over de bijdragers van meneer Elham Hamdoui De afgelopen, nou wat is het, maanden, nou weken eigenlijk meer. Hè. Er was met, met enige regelmaat kritiek op, ja. het is niet echt het spel dat hij wil spelen, maar het is wel iemand die uit niets iets kan creëren. Ik denk alleen uiteindelijk dat de, de, ja, het misverstand, de weten, het meningsverschil... Ja. dat deze twee hebben ervoor zorgt dat Elham Dewey niet speelt. Want ik heb wel een beetje begrepen, het is een blessure, er zit vocht in de hemstring. Dat is allemaal niet prettig. Maar als je echt in wil, in zo dan zou het, ja, ja. zou het wel gekund zijn. Zeg, maar ook op opviel, Ronald. Ik hoorde het jou volgens mij vorige week uh, voor die het ook zeggen... of misschien wel tijdens het verslag. Uh, en, en, en, dat, is, dat is toch gek om te horen eigenlijk. Dat Twente meer ervaring heeft dan Ajax. Ja, yeah, maar... Yeah. De, de, de jongens Begrijp je wat bij... bedoel? Ja, Doe ja. De ja, ja. grote club. En dan zeg je, moeten we zeggen, Twente heeft meer ervaring. Met grote ja, maar, maar ga de jongens één uh, voor één maar na. Um, uh, hoe oud zijn ze nu helemaal? Hè? Ja. Uh, uh, Vertongen en Alderwereld staan er wel een tijd. Vertongen is dan iemand die inmiddels wel als leider zichzelf heeft opgeworpen. Maar uh, Alderwereld staat er nog maar net. Van de Wiel is wel international. Maar staat er nog maar net. Uh, Boylister, daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Anita, de Zeeuw. Het zijn natuurlijk allemaal nog jonge jongens. De Zeeuw is. Ja. Dan weliswaar een dikke twintiger, maar ook nog niet zo heel erg ervaren. Siem de Jong voorin, Ebicilio, Soleimani. Ja, zet daar bijvoorbeeld een jongen als Lanza tegenover. Wischhoofd heeft niet altijd in de top gespeeld, maar wel heel erg lang meegedaan. He, eh, Jansen, slimme Jansen, slimme jongen. Jansen, slimme jongen. Ja, ja dat, dat soort jongens. En de extra klasse van Ruiz. Dat ja. is nou net een jongen zo. met een extra kwaliteitje. Dat heeft Ajax niet, zo'n zo zo nee. zo zo specifieke eigenschap. Het lijkt wel of ik nu ernstig voor Twente aan het preken ben en wij een soort tukken radio aan het maken zijn. Maar ik wil, ja, weet je, het zijn wel de zaken ja. zoals ik het heb geconstateerd. Ja. En je vraagt mijn mening en, en ja. dat vind ik. Nee, ik en dat, dat maakt het verschil, weet je? En daarom vind ik Ajax een, een jonger, onervaren naar ja. ja, het is grappig dat je het zegt hoor, want we hebben het natuurlijk ook aan betrokkenen voorgelicht. Volgens weet je ook, eh, volgens drama eh, heeft dat gegroeide zelfbewustzijn van, van Twente juist ook te maken met die gewenning aan het spelen van grote wedstrijden, luister maar. We hebben nu natuurlijk in Europa veel grote wedstrijden gespeeld de laatste paar jaren. Dat maakt een team sterker. Maar als je daar ook resultaten haalt in zulke wedstrijden, dan sterkt dat in de gedachte dat je dat tegen grote tegenstanders kan doen. En dat neem je mee in de eigen competitie. Maar dan proberen snel te scoren om het publiek eruit te halen?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 Ja. heb je hebt een aardige lijst meer, zoals een jaar. Ja, ja nee, dat is ook zo. En dat had natuurlijk niemand verwacht voor, vooraf. Maar. Ja, we staan nu eenmaal, dus dan moeten we het ook maar binnenhalen, denk ik. Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Je hebt natuurlijk ook enorm ontwikkeld in al deze jaren. Mm -hmm. um, is, is dat... Uh, uh, ja, allereerst, hoe zie je dat?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 En het gevaar nu straks dat als je weer kampioen wordt met zo'n selectie... dat er wel weer mensen weggetrokken zullen worden? Ja, ja maar goed, dat, dat kan ook wel eens gezond zijn. Kijk, sommige spelers zijn gewoon klaar om, om, uh, om soms weg te gaan bij een club. en Dan kun je ze wel blijven houden, maar dat is niet altijd goed voor, uh, voor een team. En AZ werd kampioen en volgende jaar is ze bij dezelfde selectie... En, en lukt het in één keer niet. dus ja, Waar het dan precies aan ligt. Uh, ik denk dat het goed is dat er ook weer hongerige mensen bijkomen... en nieuwe gezichten, en, dat er weer een ander, ander team staat. Ik denk dat het alleen maar gezond is. En jij? Ja, we zullen zien. Er loopt op dit moment niks. Ik heb bijgetekend tot 2014. Dus ik zit hier prima. maar We zullen zien. <laughs> ja, hebben we het nog even over of we dat zullen zien, Ronald. Ik vind het wel grappig wat hij, wat hij, wat hij zegt vlak daarvoor. Van ieder jaar wat nieuwe gezichten, zo een beetje doorstroming. Is helemaal niet slecht. is juist wel gezond voor, voor, voor zo'n team. Ja, hij noemt ook de term hongerig. Hè? Ja. En, en, en, en ja, je moet, je moet uh, muteren in een elftal. Dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, ik kan het ook niet heel goed uitleggen. Maar um, ja, als je elk jaar met dezelfde elftal speelt, dan is er niks meer te ontwikkelen. Dan zijn er geen prikkels, dan is er geen verandering. En, en niet elke verandering hoeft per direct een verbetering te zijn. Maar kan dat op termijn ja. wel zijn? Je ziet het bij Twente natuurlijk. Hè? Wie had nou gedacht dat uh, na het vertrek van, van Pires en van Cuvo en nu vergeet ik ongetwijfeld iemand, uh, dat... dat, ja. dat, dat dat dit Twente hetzelfde zou presteren. Had ja, eigenlijk niemand verwacht. Met een nieuwe trainer. Want McLaren ging, ging natuurlijk ook nog weg. En je moet je ook voorstellen. Ik bedoel, stel nou, Theo Jansen is uh, rond de 30. Wil nog één keer eens in een andere competitie spelen. Speelt al vanaf zijn zeventiende in de Nederlandse competitie. Is dan twee keer op rij kampioen geworden. Heeft Champions League gespeeld. kruisschaal gewonnen en de beker gewonnen. Ja, weet je, wat ja. wil je dan uiteindelijk nog? Je moet wel hongerig blijven. En als je dan nieuwe jongens met exceptionele kwaliteiten kan binnenhalen. Die weer prijzen willen winnen. Ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Ja. En dat geeft, ja, dat geeft weer iets anders. Dat, dat verandert ook de speelstijl weer een beetje. Het mooiste wat hij natuurlijk zegt, vind ik nog altijd, dat hij zegt ja ik heb een transfer gemaakt. Ik ben van ja. het oude naar het nieuwe Twente gegaan. Dat, dat, dat blijft hij herhalen. Uiteindelijk zal hij zijn transfer wel maken. Maar het is, ja, ik vind dit wel een fenomeen hoor. ja, ja. ja jij, jij denkt dat hij uh, wel weggaat bij Twente? Ja, weet je, het is eigenlijk het, het, het lieve aardige neefje... dat je als eerste uitnodigt op een, op een verjaardag, als je hem ziet. Het is een zeer voorkomende nette jongen. Maar het is wel een vechtertje in het elftal. Ja. En het is een jongen die zich voetballend ontzettend heeft ontwikkeld. Dat is ook niet onopgemerkt gebleven in Seist. Hè? Hij heeft ja. zich mogen melden bij de selectie van Oranje. Wie had dat nou ooit gedacht? Ja, en deze jongen ontwikkelt zich tot in elk geval een internationale voetballer. Of hij internationale top is, dat weten we niet. Maar hij kan uiteindelijk wel in de subtop in Europa mee. En dat, uh, dat, is toch een, uh, ja, dat, dat heeft hij helemaal zelf voor elkaar. Het ja. Zijn vaste waarde. Nou, we, we, we gaan van tukken radio, uh, zoals jij al <laughs> aangaf... voordat Amsterdam uitschakelt. Blijf, blijf vooral luisteren. We gaan het hebben over Ajax. Uh, want iemand die, die wel aan het einde van het seizoen uh, vertrekt... dat is Maarten Stekelenburg bij uh, Ajax. Want hij wil zijn geluk in het buitenland uh, beproeven. Maar, maar allereerst wil hij zondag gewoon kampioen worden. Ik voel me nog steeds... Uh, ik word er nog steeds bij... Uh. Voor mij hoor ik nog steeds tot uh, voltallige selectie. Dus. Daar ben ik nee. Dat is uh, niet anders dan uh, de voor. Het enige verschil is dat ik niet speel. Realiseer je dat je kampioen kan worden dat je al je laatste wedstrijd voor Ajax hebt gespeeld? Ja, die vraag is me vaak gesteld. Uh, ja, goed, het zou zomaar kunnen. Ja, meer kan ik er eigenlijk op dit moment niet over zeggen, want, want ja, goed, dat weet ik ook niet. Dus.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 dan ga je ook gewoon het respect, dan heb je gewoon een normaal gesprek met elkaar. En die was ook prima en de aanbieding is ook fantastisch. En, goed, dat zal het probleem niet zijn. Maar diep in het hard kijken van de keeper, wil je ook wel eens een keertje het reisje maken. Ja, maar daar heb ik ook geen geheim van gemaakt, denk ik. Daar heb ik ook geen geheim van gemaakt in het verleden, vorig jaar en dit jaar. Ik bedoel, mijn intentie is dat als er een mooie club komt waarvan ik zeg van dat vind ik interessant, dat ik daar, daarover wil nadenken. En, dat weet hij ook, dat hebben we ook aangegeven. En ik denk dat iedereen dat ook wel weet. Mm. Iedereen gunt me dat ook wel, denk ik. Alleen eh, nogmaals, als hij er niet tussen zit, dan is het aanbod van Ajax zeer serieus te nemen. Ja. Zij, Maarten Stekelenburg, is er al een club voor hem, Ronald? Dat jij weet. Ja, ja Schalke 04, no daar is al mee, uh, mee onderhandeld. De, Schalke 04 no gaat natuurlijk afscheid nemen van, uh, van Manuel Neuer. Hè? Die gaat naar, ja. uh, naar Bayern München. En Schalke zoekt een opvolger. En vindt Maarten Stekelenburg buitengewoon geschikt als opvolger. Ik denk dat uh, de eerste onderhandelingen nu wel uh, hè, zo zijn geweest. Een ja. beetje oriënterend gesprek. Er is natuurlijk nog een hele kleine hoop wellicht op, uh, op Manchester United... Ja. Hè, dat nog altijd niet bekend heeft gemaakt wie nou die opvolger van de Sar gaat worden. Grappig genoeg staat de Gea of de Gea. Nou is mijn spraat niet zo heel goed, maar die jongen die bij Atletico Madrid speelt... daar natuurlijk ook in de belangstelling. Ja. En de Atletico Madrid heeft dan vervolgens weer belangstelling voor, uh, voor, voor Maarten Stekenburg. Dus dat de belangstelling is voor een keeper die een WK-finale heeft gespeeld... dat lijkt me vrij duidelijk, hoor. Ik, ik zou zeggen, Manchester United, dat lijkt me appeltje maar goed. Ja, dat vinden wij te vinden mooi, wij, ja. ja, dat vinden te mooi. Ik, het wel, hoor. ik vind het een fantastische keeper. Ja, ik vind de goede keeper echt een goede keeper. Dat zou ik, ik, ja. ja. ik zeggen. Zeg, uh, uh, Maar dan maar even de lijn: uh, Brahma doorzetten. Uh, is dit lekker verfrissend? Een nieuwe keeper uh, straks bij Ajax of toch een aderlating? Nee, dit is een aderlating omdat ik. Ik denk dat Kenneth Vermeer op dit moment een, een prima doelman is. Maar uh, ja, Stekelenburg is van exceptionele klasse. En ja, die vervang je niet zomaar. Je hebt niet zomaar weer zo'n keeper staan. Kijk, Vermeer heeft zich kranig geweerd en heeft het goed gedaan in die, uh, in die bekerfinale. Ja. Maar is nog niet zo ver. En komt misschien ook wel nooit zo ver. Ajax heeft goud in handen met, uh, met Maarten Stekelenburg, Dus ja, weet je, je kunt hem prima uh, vervangen door Kenneth Vermeer. Van Basten heeft dat in het verleden al eens eerder gedaan. Hè, toen ja, mocht Stekelenburg ja, op de vrouw. bank uh, ja. gaan zitten. Maar, maar, maar nee, Stekelenburg is, is exceptioneel. Ja. Krijgen ze er nog een, een, een leuke duit voor voor Stekelenburg Of loopt hij transfervrij de deur uit? Nee, hij loopt niet transfervrij de, ja. de deur uit. Volgens mij loopt het contract nog een jaar door. Dus uh, er kan in elk geval onderhandeld worden. Maar ik denk dat er wel afspraken zijn ja. gemaakt van, uh, wij, wij staan jouw verdere ontwikkeling niet in de weg. Nee. En er wordt flink gevangen hoor, in, uh, in uh, Kelsenkirchen voor Nooyer. Uh, dus er zal wel geld zijn voor een, voor een nieuwe Keeper. Ja. Goed. Um, de ontknoping, zeg ik dan, Ronald. Nog twee nachtjes slapen. Wel schiet En dan staat Twente met 2-1 voor. En daar is dan de tweede goal van Ajax. Jawel. De ontknoping van de Eredivisie. divisie Wie wordt er kampioen? Wordt het FC Twente of Ajax? Ik denk toch dat Twente kampioen wordt. Winnaarsmentaliteit. En als je kijkt naar het aantal centimeters en, uh, en kilo's. Uh, ik denk dat dat de doorslag zou kunnen geven. Het aantal kilo's en het aantal centimeters. Ja, iedere avond deze week laat een divisie-trainer zijn licht schijnen... over de ontknoping van de kampioenstrijd. Zondag Twente-Ajax. Het rechtstreekse vechten ze uit wie er dit seizoen landskampioen wordt. Vandaag is de beurt aan Ron Jans, de trainer van Heerenveen. Hij gokt dus op Twente, maar gunt de titel ook aan zijn vriend... Henny Spijkerman, de assistent bij Ajax. Ron Jans reageert op vijf stellingen. De nieuwe kampioen is de kampioen van de armoede. Nou, dat mag jij roepen, maar dat, dat vind ik niet. Uh, het is wel zo dat uh, in, uh, in de laatste fase van de competitie, dat het, uh, of het nou PSV of Ajax of, uh, of Twente was, er is heel veel gestruikeld. Maar ik vind wel dat uh, bijvoorbeeld op Champions League niveau, dat, dat Twente zich uh, heel aardig heeft uh, ge gemanifesteerd. En dat Ajax ook wel een aantal prima wedstrijden heeft gespeeld. Maar het is, het, is, het is een hele fantastische competitie. Het is een hele spannende competitie. Maar uh, wij, wij zijn op het moment niet meer top van Europa. Maar dat, dat weten we ook wel. Hoe slechter het voetbal of hoe lager het niveau, hoe leuker de competitie. Nou, ik, ik zie soms uh, gewoon prachtige acties, uh, goals. Uh, dus uh, Ik ben niet zo negatief uh, wat dat betreft. Ik, uh, ik kan uh, ook dit jaar weer enorm genieten van de, van de eredivisie. En, uh, alleen uh, helaas wat te, te weinig van onszelf af en toe. Twente voetbalt beter en verdient de titel meer dan Ajax? Nee, ik vind niet dat het verschil in het uh, voetbalende gedeelte zit. Maar als het gaat om uh, de echte winnaarsmentaliteit... en als je kijkt naar het aantal centimeters en, uh, en kilo's... Uh, dan denk ik dat Twente daar toch de, uh, de boventoon voert. en Dat vind ik ook, ook wel een beetje bevestigd in die, uh, in die bekerfinale... En ook zeker in de wedstrijd van ons tegen, tegen Ajax... waarin uh, wij ook uh, met name in de lucht toch zoveel uh, ja, kansen hebben uh, gehad. En uh, ja, daar kwam Ajax eigenlijk ook een paar keer uh, heel goed weg. En ik, ik denk dat dat... Ja, dat, dat is wel, vind ik, een, een van de mindere punten. Eh, er wordt heel veel verwacht van Vertongen, eh, wereld en, en Sime de Jong, denk ik. Want dat zijn eigenlijk eh, de koppers. Vermeer is ook niet... Eh, dus ik vind hem een geweldige keeper. Maar eh, in dat aspect, de hoge ballen in, in de drukte... Eh, ja, is het ook lastig voor hem, vind ik. Maar ook, eh, Ajax heeft ook zijn kwaliteiten. En ik vond in de bekerfinale... Vond ik, eh, uh, degene die het verschil, het verschil kunnen maken met de individuele actie en, en het inzicht en het voetbal en het gebeuren. Uh, Eriksen en, en, uh, en Soleimani vond ik eigenlijk in die wedstrijd niet genoeg uh, aanwezig. En, uh, maar ze schoten wel twee keer op. Uh, hè, of ze schoten op de paal, Ebecilio. En ze kopt op de lat. Dus, dus wat dat betreft, uh, Ajax is absoluut niet kansloos. Maar bij mij is Twente favoriet. Het is goed voor de Eredivisie als Ajax na zeven jaar weer de titel pakt. En dan is dat goed voor het Nederlandse voetbal. Nee, dat vind ik een absoluut verkeerde conclusie. Uh, het zou voor Ajax uh, mooi zijn. Kunnen ze eindelijk uh, die derde ster er een keer uh, opnaaien op het shirt. Uh, maar uh, of het nou Twente of, uh, of Ajax uh, is, ze hebben denk ik uh, uh, allebei... Nederland best goed vertegenwoordigd in, in Europa dit jaar. Uh, alleen uh, ja, op een gegeven moment kwamen ze een ploeg tegen die, die dan iets uh, te goed was op dat moment. Maar uh, ik zie niet zoveel verschil wat, uh, wat ze voor het Nederlandse voetbal kunnen betekenen in, in Europa uh, volgend seizoen. Uh, tussen uh, Ajax en Twente. Ik weet wel welke speler beslissend wordt in de titelrace. Het zou me toch niet verbazen als het toch. Uh, het ligt voor de hand. Uh, het zou toch weer Theo Jansen kunnen zijn. Het zou, ik zou het ook heel erg gunnen aan, aan Luc de Jong. Omdat ik vind dat Luc de Jong een speler is. Die, die zie je gewoon elk jaar gewoon beter worden. En nu ook nog met alle ervaring op een behoorlijk hoog niveau die hij meeneemt. Maar als je ziet hoe die jongen schakelt, buffelt. Belangrijk is voor de ploeg. Zijn goaltjes meepikt. Die worden eigenlijk steeds belangrijker. Maar ik zou het ook heel leuk vinden voor Henny Spijkerman. Als Ajax-kampioen zou worden. Dus wat dat betreft... Uh, dat de beste mogen winnen. Uh, maar de man van de wedstrijd... ja, ik... ik, uh, ik heb toch het gevoel dat uh, dat... Theo Jans wel eens uh, kan zijn. Want uh, op zijn manier... is hij dit seizoen wel heel uh, prominent... Uh, aanwezig. En uh, met name... als het moet, dan is hij op zijn best. Dus ik verwacht een hele goede Theo. Theo. Uh, die gaat de beslissing brengen... Uh, Ronald. Uh, wat zeg jij? Nou, wat mij eerst opviel is dat Ron Jans een heleboel vogels in de buurt had. Maar goed, dat is, uh, dat is ja. even terzijde. Nee, ik, uh, ja, dat denk ik ook. Eerlijk gezegd, hij was natuurlijk ook al zo dominant in die bekerfinale. En, en, en alle wedstrijden, grote wedstrijden die, die gespeeld zijn dit jaar door FC Twente. Ik haal alleen maar even de twee ontmoetingen met PSV voor nog eens een keer in, uh, in de spotlights. Daarin was Theo Jansen ook ontzettend belangrijk. En niet alleen door te scoren, maar ook door ontzettend goed voetballen. Dus uh, ja, ja. Ik, uh, ik geloof dat Theo Jansen een speler is die het verschil kan maken. Hoewel ja, vlak Brian Ruiz niet uit. Nee. Uh, hij is verliefd en dat hebben we vorige week uh, <lacht> nog niet helemaal gemerkt. Maar verliefde mensen kunnen rare dingen doen op beslissende momenten en net een stapje harder lopen. Dus misschien komt het er in de arena uit. Je ja. weet het maar nooit. Ja, of hij is met zijn hoofd in de wolken. Dus zou hij eens weer, weer baat bij hebben. <lacht> ja, ja, <lacht> Kampioen ja. van de armoede. Kom ook even als stelling naar voren. Uh, Jans, is het daar niet mee eens? Jij? Nee, nee ik ook niet. Ik, uh, uh, ik, ik heb genoeg goed voetbal gezien om te weten dat dit geen kampioen is van de armoede. Ja. Het wordt gesuggereerd omdat alles wel erg in elkaar is geschoven de laatste maanden. Hè. Zoals Jans ook zegt, door puntverlies van, van de topploegen, daarom is alles naar elkaar geschoven. Ja. We kunnen niet uh, ontkennen dat er een nivellering plaatsvindt, maar dat is al een aantal jaren aan ja. de gang, maar ik vind, het, ik vind het geen kampioen van de armoede. Daarvoor hebben ze eigenlijk dit seizoen, en, en ja, dan, dan sluit ik aan bij Jans, ook in Europa laten zien dat dit gewoon goede ploegen zijn. We, we hebben gewoon een sterkere competitie gekregen, onderling uh, kunnen we ook zeggen natuurlijk, Ronald. Ja, Ah, meer nee, meer meer ja, meer aan elkaar gewaagd. Precies, dat, toch al jaren. Is, dat is het halfvolle glas. Daarom, ja. zo is dat. Uh, zeg, uh, ja, wat ik me niet besefte, zeven jaar geleden alweer voor, uh, voor, voor Amsterdam. Dat doet toch een beetje pijn, denk ik daar. Ja, dat is, uh, dat, dat is natuurlijk ooit eens een keer uh, uitstekend uitgebeeld... door een supporter die het had over die derde ster, Pannenkoek. Ja. Hè? En ja, dat geeft wel aan... toch? Uh, ja, Van Basten, <laughs> dat geeft wel aan... Uh, ja, ik zie daar... Eigenlijk is het Ajax onwaardig, hè. Ajax hoort eens in de zoveel jaar kampioen te worden. En het is natuurlijk een dikke, dikke, dikke frustratie... dat dat niet gebeurt. En die hele uh, uh, revolutie die nu aan de gang is... kun je daar ook niet los van zien. Natuurlijk is het aangewakkerd door dat blabberde spel... toen in Madrid, maar... Ja. Uh, hè, de hele kruifgroep is, is wat dat betreft natuurlijk ook mede daarom weer actief. Omdat er geen kampioenschap behaald is. Oké, okay. wie wordt kampioen? Want als ik jou hoor, dan weet ik het antwoord wel. Twente? Ja, ik denk FC ja. Twente. Okay. Ja. Goed, uh, uh, ja, ja, ja, ik sta op de grote, op de Oude Markt uh, zondag uh, verslag te doen van, van de festiviteiten daar. Doe je als... goed, ja. doe je goed. Ja. <laughs> als het feest, feest wordt, anders <laughs> is het janken. Dan <laughs> hebben collega's in Amsterdam geluk. Waar, waar, waar zit jij? Ik zit uh, bij FC Utrecht AZ. Nou, laten we het daar maar over hebben dan. Dat is goed. <laughs> Want we moeten rest van de, Het zijn meer spannende wedstrijden. Daar gaat ja. ook nog ergens over. Het is allemaal wat lager, maar uh, vertel het maar, we gaan het om. Het gaat uh, voor AZ om direct plaatsing Europa League. Dus uh, dat is uh, de vierde plaats. Die heeft AZ eigenlijk wel in handen met Groningen op het vinkertouw. Drie, drie, uh, drie puntjes daarachter. AZ heeft eigenlijk nog een puntje nodig voor de zekerheid. Want als PSV van Groningen wint, dan is AZ sowieso uh, uh, bezitter van die, uh, van die vierde plaats. Dat is dus voor de bezoekende ploeg. Ja, en Utrecht heeft nog een, uh, een kleine kans op uh, de achtste plaats. en dat geeft, Die plaats geeft dan weer recht uh, op deelname aan de Europese play. ...maar Herakles ja. staat er daar het beste, beste voor. Maar ja. weet je, Menno, ik denk dat men in Utrecht... ...de laatste dagen daar nauwelijks mee bezig is, uh, is nee, geweest. Dat gezien is dat dat datgene wat er met Mihai Nesu dat is, is ja. gebeurd... ...dat drukt zo'n zware stempel op dit, uh, op dit duel... En ja, ik, ik zag net ook dat er uh, opgeroepen wordt door, uh, door iedereen... Om, uh, om deze jongen uh, mailtjes te sturen om te laten zien... dat de voetbalwereld in gedachten bij hem is. En dat vind ik een fantastisch initiatief. Maar uh, ja. uiteindelijk moet er gewoon gevoetbald worden. Gertjan van uh, Gert Beek zei het goed. Uh, uh, Neesu wordt niet beter als wij Utrecht nee. laten winnen. Nou ja, daar heeft hij helemaal, uh, helemaal gelijk in. Er zal uiteindelijk gewoon gevoetbald worden. Maar dat er een, ja, een grauw sluier over dat duel ligt, dat mogen duidelijk ja. zijn. Nou goed, het gaat dan wel ergens om. Utrecht, Heratles ja. en, en Feyenoord. We durven daar eens niet meer te zeggen, maar ik geloof ook nog iets... van een klein Kantje. Maar laten ja. we dat maar even... Dan <laughs> moet hebben. je wel een hele grote wonder hebben. We hebben het er niet over. Ja, nee, nee. nee, ik was met Ben vandaag nog een perspraatje... en die gelooft ook niet meer echt in nee. wonder hoor. Nee. Oké, okay. dan, dan de degradatie, de play-offs daar. Hè. De play-offs om degradatie Excelsior, De Graafschap en Vitesse... willen daaraan ontkomen. Nou, hier staat Excelsior het slechtste voor. Drie punten achter op De Graafschap en Vitesse. En daarbij komt ook nog eens dat trainer Alex Pastoor... en een handvol spelers de club gaan verlaten. Dus de motivatie om het onderste uit de kant te halen... kan dus wel eens weg zijn.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 Uh, dus ik betrek het gewoon op mezelf en wat minder op anderen. En uh, daar waar mogelijk loop ik harder dan dat ik al deed. Uh, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, maar uh, daar waar het mogelijk is... ga ik echt harder lopen, omdat, uh, ja, omdat ik dat echt voor mijn eigen eergevoel... naar de club toe uh, heel belangrijk vind. Tot slot, staat zondag een, een whiteboard in de kleedkamer. Daar ga je nog wat dingen op uitleggen. Wat, wat zou een zin kunnen zijn? of Misschien roep je het wel naar die jongens. Waarmee je ze uiteindelijk het veld instuurt? Nou, ik... Uh, Doe in de regel nooit veel anders, ook niet op dit soort uh, momenten. Uh, en dat, ik vind dat dat nu ook zo is. Het is een, uh, het is een competitiewedstrijd, daarin zullen we niet anders gaan spelen. Wij zullen geen andere veldbezetting erop nahouden, of meer aanvallend of meer verdedigend. In ieder geval. We zullen niets anders doen. Uh, omdat... De laatste wedstrijden, dat gaf je net ook al aan, die hebben aangetoond dat als wij gewoon onze eigen dingen blijven doen, dat zijn eigenlijk, vind ik, simpele dingen die we proberen briljant uit te voeren, dan maken we de meeste kans op winnen. En de meest recente wedstrijd tegen Utrecht heeft ook aangetoond dat we ook met een groot verschil in doelpunten kunnen winnen. Dat hebben we nu niet gedaan, dat was met 3-1, maar voor hetzelfde geld hadden we er gewoon vijf of zes in geschoten. En, uh, en dus heb ik uh, door de wijk heen niks anders gedaan. En zal ik uh, op de wedstrijddag zelf ook niet zoveel anders doen. Maar het is kantje boord natuurlijk voor, uh, voor Excelsior, uh, Ronald. Er, er maar even vanuitgaande dat ze het niet gaan redden. Uh, is het dan een verlies voor de Eredivisie? Dan gaan ze zich redden via de na-competitie. Ja. Zij blijven behouden voor de eredivisie in dat gun ik ze. Ja, uh, kijken we gelijk even door, want er is gespeeld voor de play-offs, promotie, degradatie. Volendam en Den Bosch zijn door, zeg ik dan. Volendam won met 2-0 van MVV en had de eerste wedstrijd ook al gewonnen met 3-2 en Den Bosch won uit bij Go Ahead met 2-1 en de eerste wedstrijd hadden ze al met 1-0 gewonnen. Volendam speelt volgende week donderdag tegen VVV. Den Bosch neemt het op tegen de nummer 16 van de eredivisie. Dat is dus tegen waarschijnlijk Excelsior gaan we dan vanuit en anders wordt het of de Graafschap of Vitesse. En ook zijn dan de duels tussen Kambuur en FC Zwolle. Dat uh, nee, nou ja, goed, laten we daar maar niet, niet, niet meer over hebben. En Veendam en Helmond Sport. Nou, twee van alle genoemde teams zullen volgend jaar in de Eredivisie spelen. Ronald van der Geer, hartelijk dank. Heel veel plezier uh, zondag. Ja, jij ook. Ja, dankjewel. <laughs> we houden contact. Okay. En zometeen hier op Radio 1 met het Oog Morgen... met Thijs van der Brink en ook veel plezier met hem.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 Volgend seizoen in de theaters. Het diner naar het boek van Herman Koch, Vincent en Theo... Ombanya met Pierre Bokma en een nieuwe Wim Thee Schippers. Kijk op toptheater.nl. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Die jarenstuiten. Opera OT brengt Haydn's meesterwerk nu voor het eerst geasceneerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de operadagen Rotterdam.